7 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In de hal van een metrostation in Spijkenissen is gisteravond een jongen van 14 neergestoken. Hij raakte ernstig gewond. De vermoedelijke dader is een jongen van 13 ook uit Spijkenissen. Dankzij camerabeelden en getuigenverklaringen kwam de politie hem binnen een paar uur op het spoor. Na een korte achtervolging werd de jongen opgepakt. Hij en het slachtoffer hadden ruzie gekregen en dat was uit de hand gelopen al dus de politie. De Griekse regering gaat door met de overplaatsing van migranten... uit de overvolle opvangkampen op de eilanden voor de Turkse kust. Dit weekend worden met marineschepen zo'n 800 migranten... van Lesbos naar het vasteland van Griekenland gebracht. Ze worden ondergebracht in hotels... die nu vaak zonder gasten zitten nu het hoogseizoen voorbij is. Volgens persbureau AP wil de Griekse regering... de komende twee weken 5000 migranten van de eilanden herplaatsen op het vasteland. Alleen al in het kamp Moria op Lesbos wonen bijna 15.000 migranten... terwijl er maar plek is voor 3.000. De Duitse politie heeft in het dorpje Hopstetten, vlakbij Trier in rijnland palts een man doodgeschoten die daar rondliep met een bijl. Gistermiddag kreeg de politie een tip dat een verwarde man... bij de plaatselijke voetbalclub iemand had bedreigd en een auto had vernield. Zwaar bewapende agenten gingen op zoek naar de verdachte... en de politie zette zelfs een helikopter in... In de loop van de avond werd de man met de bijl een eind verderop in het dorp gezien. In een confrontatie met de politie werd hij doodgeschoten. En een Britse violist is herenigd met zijn muziekinstrument van bijna 300.000 euro. De man had zijn viool vorige week in de trein laten liggen. Een medepassagier nam het instrument mee, maar hij gaf het pas terug... nadat de politie beelden van hem via sociale media had verspreid. En dan het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Soms klaart het ook even op. Later vanmiddag trekt een groot regengebied langzaam van zuid naar noord. Het wordt een graad of twaalf vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Dus lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Oh. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. My mama.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 And what's